1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het dodental van het treinongeluk in Buenos Aires van woensdag is opgelopen tot 51. In de wrakstukken van de trein is het lichaam gevonden van een man die nog werd vermist. Het ongeluk in de Argentijnse hoofdstad raakten honderden mensen gewond. Een trein kwam tijdens de ochtendspits met 26 kilometer per uur... het station binnenrijden, waar hij tegen een stootblok botste. Het is onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Als oorzaak wordt een kapotte rem genoemd... maar er zijn ook berichten dat de machinist in slaap is gevallen. De stomme film The Artist heeft in Parijs zes Césars gekregen. De belangrijkste Franse filmprijs. De film kreeg onder meer de César voor beste film en beste regie.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 NRC Handelsblad heeft er spijt van dat de krant vorige week een te rooskleurig beeld heeft geschetst van de toestand van Prins Frizo. Hoofdredacteur Van der Meer schrijft op de website van de NRC dat er verwarring is ontstaan tussen feit en interpretatie. Het gaat om uitlatingen van neurochirurg Tulleken, die in insproek had gesproken met de behandelend arts van Frizo. De afgelopen dag werd duidelijk dat Prins Frizo bij het lawineongeluk ernstige hersenschade heeft opgelopen en mogelijk niet meer bij bewustzijn komt. Het weer vanuit het noorden opklaringen, overdag vrij zonnig, middag stapelwolken. Het wordt dan een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, welkom bij het tweede uur van Kaasaluna. We zijn er dus nog een uur en in, in dit uur praat ik met u. Als u wilt bellen tenminste, of als u wilt mailen, dat mag ook. Of twitteren. Uh, en de vraag is, welk geluid roept bij u een bijzondere herinnering of een sterke associatie op? We hadden het net over muziek en ook de grens tussen uh, geluiden en muziek. Ja, nu hebben wij gekozen voor geluiden. Uh, en de vraag is dus, welk geluid roept bij u een bijzondere herinnering... of een sterke associatie op? Ik, ik heb daar zelf natuurlijk ook over naast te denken. En het zijn vooral veel, veel reisgeluiden, geluiden uit het buitenland. Zoals uh, in Vietnam werd je zo'n ochtend heel vroeg gewekt... Uh, als, er, als er een soort oproep voor de gymnastiekoefeningen kwam. Of uh, ik, ik ben een keer voor een, een tv-programma van de NCV in Ethiopië geweest... en dan stonden we s ochtends heel vroeg bij een meer. En al die geluiden die daar klonken, van die... Vrouwen met name die daar de was stonden te doen. Kinderen die zwommen in het water. Bootjes die dan iets verderop uh, voeren. Allemaal prachtige geluiden. Ik heb ook nog een ander geluid trouwens waar, waar ik opeens aan moest denken. Dat is zo'n zo deuntje. Dat is, daar wil ik nou een soort luisteraarsvraag van maken. Dat is, een, dat, is dat vroeger. Uh, de, als ik naar het zwembad werd gebracht door mijn vader. Was altijd voor zeven Ik weet niet waarom ze dat zo vroeg deden. Maar volgens mij moest ik voor zeven uur al uh, in de auto zitten om naar het zwembad te gaan. In Zwolle was dat. En toen hoorde hij altijd op rijden. of Hilversum 1 was dat toen nog. Zo'n zo muziekje, en dan zei ze Hilversum 1. En dan kwam er weer zo'n zo deuntje, en dan was Hilversum 1. Kijk ook even naar de technicus. Ans, weet jij dat nog? Ja, maar ik weet niet meer hoe het deuntje ging, weet jij dat nog, Hans? Nee, en de luisteraarsvraag is dus, weet u nog hoe dat deuntje was vroeger? En uh, uh, als iemand dat kan zingen, dan uh, krijgt hij heel veel eer, heel veel lof toegezwaaid door mij. Goed, nou dat is één dingetje... Um, we hebben ook wat, wat geluiden die we aan u kunnen laten horen. En dan hebben we eerst de categorie typisch Nederlands. En dan moet u thuis maar even meeraden. Wat, wat is dit bijvoorbeeld? Nou, die was niet zo moeilijk. Wat, wat, wat, dat, dat, was, dat was, wat denkt u? Dat was de tram. Even kijken, nog een ander Nederlands geluid. Die was... Uh... Nee, we kunnen het niet nog een keer doen, denk ik. Maar ik, ik vond deze moeilijk. Maar dit is de bel van een Solex. Echt een beetje zo'n zo geluid dat ook veel herinneringen oproept, denken wij. Um, komt er weer een. Typisch Nederlands. Dit, dit was een, een blaaskapel. Um, eentje waar ik zelf veel herinneringen aan heb. Komt nu. Het zou ook een helikopter kunnen zijn, maar dit is een, uh, een motorbootje. Vroeger hadden wij een uh, huisje in Giethoorn. Dan had ik zo'n motorbootje en dat geluidt... Dat ik ik heb veel, veel herinneringen aan. Um, ja, we hebben nog, nog, nog een stuk of drie Nederlandse geluiden. Dus uh, dit is de eerste van die drie. De regen op een paraplu. Of op een tentje, zou ik kunnen, maar het was een paraplu. Uh, komt er weer een? Toch? Ik schrok ervan. Dat waren vogels, maar dit waren duiven, hè? Duiven waren dit. Ik hoorde, ik hoorde niet dat geroek heel erg, maar het zat er vast tussen. En de laatste, het laatste Nederlandse geluid. Iedereen goed, neem ik aan. Een spoorwegovergang. Gaan we naar de wat algemenere geluiden, dus geluiden die je ook buiten Nederland tegenkomt. Um, bijvoorbeeld, dit: de stilte heb je overal. Ja, heel veel landen als de nacht of de dag overgaat in de nacht, dan krijg je de krekels. Um, ook heel herkenbaar. Voor mensen... Misschien lastig om de stad te raden waar zich dit afspeelt. Maar uh, u kunt een poging wagen. Ik geef u een paar seconden. Het was in ieder geval de oproep tot het gebed geluid bij een moskee. In, in dit geval, Cairo. En nog eentje. Wij hadden net dat lieflijke geluid van wat regendruppeltjes op een paraplu. En dit was een tropische regenbui. Nou, als u nu niet uh, geïnspireerd bent om ons te bellen of te mailen of te twitteren... dan weet ik het ook niet meer. casaluna.ncf.nl als u wilt mailen. Uh, hashtag Casaluna als u wilt twitteren. Ik moet die schijnt nog even openen trouwens. En als u wilt bellen 0800 1121. Aan de telefoon nu Willem. Goeienacht. Goeienacht, Klaas. Hallo. Hallo. Welk geluid roept bij jou herinneringen of associaties op? Nou, ik, uh, ik zat natuurlijk met verbazing te, te luisteren naar, uh, naar uh, wat dan voor muziek werd uitgelegd uh, bij de gast die jij vanavond had. Ja, Arie Altena. Ja, terwijl uh, ik merkte een beetje aan je van, wauw, is dit nu muziek? En uh, ik had ook iets van, uh, jee, is dit muziek? Wat gaat dit voor muziek door? Want uh, dit soort geluid hoor ik bijvoorbeeld als ik in de sauna zit. En dan krijg je dit soort muziek op de achtergrond, wat uh, hij vanavond liet horen. Maar wat mij bijvoorbeeld bijzonder raakte, dat was ik liet vanmiddag door Amsterdam. En ik ging een straatje door en opeens zat daar een merel uh, in de boom te fluiten. En dat was gewoon de, de eerste merel. ja. Yeah van dit jaar en dat geluid dat pakte mij uh, enorm dat was gewoon uh, verbazingwekkend mooi en uh, dat is eigenlijk met niks te vergelijken dat uh, he, muziek is uh, georganiseerd geluid, dat werd dus uh, in jouw programma al gememoreerd ja. maar ik geloof niet dat uh, de meel zich daar bewust van is die fluit gewoon voor de vuist weg en toen ik hem ook ontwaarde, toen zat hij ergens in een boom... en hij zat gewoon echt werkelijk voor de vuist weg. Verbazingwekkend mooi te fluiten. En ik werd er heel blij van. Ja. Weet je ook wat dat dan precies voor gevoel oproept, behalve die blijheid? Uh, wat voor gevoel dat oproept? Uh... Jee. Uh, ja. Uh, dat je leeft. Dat je... Dat je... Dat je een levend wezen bent. en dat er een ander levend wezen is. die. Uh... Jullie hadden het ook over tijd. en ja. uh, de benoeming van de tijd. Mm -hmm. En ik, ik vind bijvoorbeeld. Uh, ik woon dan buiten Amsterdam. Uh, in een woonwagen. in midden in een weiland. Oh. En uh, ik heb uh, heel vaak concerten van ganzen en van kikkers. Ja. En uh, ik kom soms niet door de nacht heen zonder uh, daar ademloos naar te luisteren. Dat klinkt goed, ja. Ja, ja ik, uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk een enorm voorrecht dat je zo woont. En uh, ik werk in de stad en uh, ik zit natuurlijk wel eens op een terras. En ik heb me aangeleerd om als ik op een terras zit... Dat, uh, dat ik me niet irriteer aan de geluiden van een tram, van uh, een bromfiets, van uh, wat dan ook, een, een vrachtwagen die uitgeladen wordt. Mm -hmm. En Ik heb geleerd om uh, dan als ik, uh, als ik op het draf zit even een consumptie te nuttigen, dat ik dan mijn ogen dicht doe. En dat ik me overgeef aan dat geluid en al die geluiden die ze zijn... Dat doe ik dan ook als ik hier in de woonwagen zit en uh, naar de kikkers of de ganzen luister of naar de merel of wat vogel er ook. En jij vraagt, wat gevoel maakt dat in je los? Wat voor gevoel? Mm -hmm. En uh, als ik op een terras zit en uh, ik, ik probeer me dan voor te stellen dat ik in een opera zit. En dat ik gewoon uh, al die geluiden die ik hoor, dat dat in feite een opera is. En wat schetst mijn verbazing, ik krijg een keer een vrijkaartje voor uh, de opera Die Soldaten van Zimmerman in het Nieuwe Muziektheater. Ja. En ik zit daar en uh, de muziek begint. En dat is net of ik op een trash zit. Ik weet niet of je de opera kent, Die Soldaten nee, nee. van Zimmerman. Maar er zat ongeveer een dubbel orkest in de orkestbak met drums en... Uh, Twee vleugels en drie harpen en een ongelooflijk uitgebreid orkest. Ja. Ik keek vanaf het balkon in de orkestbak. En uh, nou, dat, was, dat was net of ik op een terras zat en alsof ik de stad hoorde. Hm. Dat, dat was dat ook de ja, bedoeling van het orkest dat de, de stadsgeluiden naspeelde? Ja, volgens mij wel. Ja. Hm. Als je de gelegenheid krijgt, dan zou ik je aanraden om... Uh, om die cd of die opname te pakken te krijgen van die soldaten... en naar die muziek te luisteren, want... ik heb naderhand ook begrepen dat het een enorm voorrecht was... dat dat opgevoerd werd in het muziektheater. En ik kreeg een vrijkaartje van iemand die uh, zich met de kostuums bezig hield. En uh, ik sta op het waardloeplein als Marokkoopman... en, en uh, die jongen die uh, kwam langs en die gaf mij die kaartjes... Zo van, uh, ik mag jou wel. En alsjeblieft, hier moet je naartoe. Dit moet je hier moet je kennis van nemen. Ja. Dat is natuurlijk een enorm voorrecht. En uh, ja, uh, jullie hebben het over geluid vanavond. Ja. En, en dit is een cacafonie van geluid. door een componist teruggebracht in een compositie. Ja. Met een enorm orkest. En ik heb naderhand begrepen dat. Uh, dit uniek was, want dit kan bijna niet uh, tegen horen worden gebracht. Terwijl als je ergens op een terras zit in Amsterdam... en je doet je ogen dicht en je luistert naar alles wat je hoort... dan hoor je, het ja, dan hoor je eigenlijk hetzelfde. Ja. Willem, ik ga je bedanken. want Er zijn uh, meer bellers, maar ik vond het mooie Absolut. verhalen. Dank okay. hey, je wel. nacht daar. Ik ben, uh, het klinkt heel mooi midden in zo'n weiland in een woonwagen. Absolut, dus, dat is het ook. Geniet van de nacht. Dat ga ik doen. Dankjewel voor het bellen. Doeg. Oké, doeg. Jan Spijkers aan de telefoon. Goedemorgen of goeienacht, Waar is het? Ja, wat je wil. Maar niet zoveel uit? Je had een probleem of een vraag naar aanleiding van de beginschoen wat morgens voor half zeven of de radio was. Ja. Dat is de eerste ree van de Helmers. Oh ja. En dat moet bij beeld eruit. Moet het nog wel ergens zijn? Dat is een op Radio 1. Oh ja, ja, ja. werd dat gedaan door een klokkenspel? Radio 4, de concertzender, of de klassieke zender toen een tijd. Daar hadden ze een strijdje, of in ieder geval. Dat was aangepast aan de. Ja, het was een soort. Op een klassieke bewerking, laten we het zo zeggen. Wat goed dat je dat nog weet. Was heel veel zijn vierde toen al? Hè? Dat zal dan wel, ja. Ja, dat Nou praat ik over. Ja, dat is. Dat is zo'n dertig jaar geleden. Oké. Dus dat is. het... Heel veel z'n. Eén. Oh, ja. En ik dacht dat het Wim Hogedoorn heeft dat nog ingesproken gesproken toen de tijd. Toen al, hè? Die man loopt ja. ook al een tijdje mee. Heel voor zo. Die het museum daar dus, uh, Nee, en dan kreeg je om 10 over alles even de, de uh, weerbericht. Ja? En dan werd dan herhaald, uh, gewoon weerbericht. En, en nu volgt het weerbericht op dicteersnelheid. Oké. Okay. En dat werd er nog een keer voorgelezen. Dan je het heel nog een keer dan kun je meeschrijven of meesteunen over. En dan uh, tien voor negen of, negen of negen minuten voor zeven, dan krijg je de marktberichten. Dat gek wat ik dat deuntje dan. Waar, waarom laten ze kinderen zo vroeg zwemmen? Vraag ik me dan nu af. Maar... Ja, dat weet ik niet. Nee, dat is gek hè. Ik heb dat op weg naar het zwemmen altijd gehoord. Jan Spijkers, hier bedankt. Graag gedaan. Uh, goede uitzending. Dankjewel. Ik luister, uit luister, ik luister verder. Ja, ik, ik ben <tot> mijn humeur in ieder geval enorm opgeknapt door jouw telefoontje. <racht> nee, maar ik zeg, ik zeg, die, die, die dingen moeten toch... Het beeld en geluid moeten toch nog wel even. Ja, dat zal ook wel, maar dat uh, konden wij zo snel even niet vinden. Maar bedankt, hè. Succes ermee. Doeg. doeg. Doeg, doeg. Ik noem nog even het telefoonnummer 0800 1121 0800 1121 En het mailadres casaluna.ncrv.nl En als u wilt twitteren, hashtag casaluna... Dus even kijken. Uh, er zijn uh, even op de Twitter er zijn, veel, er zijn veel mensen die reageren op de muziek die we in het eerste uur besproken hebben. Dat maakt nogal veel los. Niet, niet allemaal even positief trouwens. Althans de meningen over de muziek. Ik zeg niks over de uitzending natuurlijk. Maar niet iedereen vond het heel mooie muziek. Maar uh, ja, je, moet, je moet er toch even induiken, denk ik nu. Maar goed, uh, gert heeft ook getwitterd. Het geluid van de voicemail van Casaluna roept herinneringen op naar de leuke vragen van collega's. Kijk, iemand mist ons antwoordapparaat. Dat is leuk om te horen. Um, en dan hebben we Peter B. Die schrijft... Uh, het geluid van de elektrische naaimachine van mijn moeder zal ik nooit vergeten. En verder, dat, wat daaronder staat... Dat zijn allemaal dingen over de uitzending, volgens mij. En dan kijken we nog even in de mailbox. Volgens mij was er veel binnengekomen. Even kijken. Ik val nog steeds heerlijk in slaap als ik op mijn iPhone treingeluid instel. Met op de achtergrond wat regen. Ja, ja. Nou, moet ik ook eens proberen. Uh, dan hebben wij... Wie was dat eigenlijk? Dat is misschien wel even leuk om te vertellen. Hè? Frederik was dat. En dan hebben we Paul. Die schrijft het geluidje dat je vroeger op de radio had gehoord. Voor zeven uur was telkens te herhalen van... Oh ja, ook het Wilhelmus, de eerste regel. Ja, goed zo. En uh, dat... Het was een elektrisch-achtig klinkend beginsnippertje van het Wilhelmus. Ja, weer iemand die daarover gereageerd heeft. Yvonne, ook bedankt. En nog eentje. Hallo, Klaas. Uh, tot mijn zestiende heb ik elke zomervakantie doorgebracht in een vakantiehuisje in Balk. Het huisje lag aan het water en vlak naast de jachthaven. Het geluid dat mij nu nog steeds elke keer aan die fijne plaats herinnert... is het specifieke tikken van metaal. Je hoort daar steeds bij uh, een beetje wind de stagen van de boot tegen de mast aanslaan. En dat geeft een bepaald metalen tikje. Ja, ik ken dat geluid, ja. Nu hoor ik dit als ik met mijn huissleutel tegen de stalen regenpijp aansla... als ik naar mijn voordeur loop. Een hele mooie herinnering. Fijne avond, best goed, van Tobias. Even kijken, dat waren de geluiden. En dan heb ik aan de telefoon nu Jasper. Goedenacht. Ja, dat klopt. nacht, Klaas. <laughs> ik ben een, ik ja. ben een soundscaper. Wat is dat ook alweer? Ja, je, je kent een schilder die, die maakt bergen. Ik doe het met geluid. Dus ik, ik mix gewoon sfeertjes, geluiden. Ik hoorde net het, het, uh, het uh, tikken van de masten van een mast, uh, zeilboot. Ja. heb je het over. Ja. En uh, ja, ik, ik neem een bepaald uh, historisch onderwerp. En dat, dat ga ik helemaal als een soort, als een soort uh, net zoals uh, National Geographic, uh, weet je, dat je een hele documentaire ziet, probeer ik dat in geluiden vast te leggen. Ja, ja. Dus ik, dus, um, ik mag het misschien wel zeggen, www.bishof.nl, daar kan je een aantal voorbeelden daarvan horen. Wat is dat, bis? Bishof, b i s h o f, -F. .nl. .nl. En, en, maar, maar goed, ik, ik, ik ben al sinds 1981 bezig. En ik, ik, ik heb die vorige. die, uh, die, die goede kameraad van mij, die ik. Uh, hoorde in het uh, vorige uur uh, horen uh, praten. De acid en. De, en gewoon de geluiden. Ik, ik denk meteen aan Kraftwerk. Ik denk meteen aan. Klaus Schulze. En uh, Vangelis. En Michel Jarre. Ja. Yeah. En, um, maar, ik, maar ik ben er dus al, al meer dan 30 jaar mee bezig. Ik, ben nu, ik heb op de goede leeftijd van 48 uh, alles uh, meegemaakt. Ja. Dus vanaf kraftwerk. En ik ben nu met soundscapes bezig. En het, Wat ik zeg, het, het is een soort schilderen met geluid. Maar wat voor geluiden gebruik jij dan graag? Wanneer ik, loop jij warm voor een ik, geluid? Ik ben dus gek aan het verzamelen. Dus alle geluiden van Lucasfilm en... Gewoon zoveel mogelijk real-life geluid. Ik neem ze ook zelf op. Ja, maar noem, noem eens wat. Noem eens een voorbeeld van een geluid dat nou, jou aanspreekt. Het geluid is een tropisch, Bedoel het dat een regenforest. Of een reg, regenforest. Ik ga, gewoon ik ga de, ik mix up, het, het regenwoud, ja. de regen. Ja. Weet je, de, dat geluid, en, en dan doe ik dat op de heel zachtjes op de achtergrond, maar ik mix het allemaal in real-time. En ik gebruik, um, hoe is het, uh, ja dat is een Arabische zender, soms gebruik ik uh, Korans, Ja. maar ik gebruik ook historische fragmenten als Winston Churchill, Adolf Hitler of, uh, en dan probeer ik het gewoon, gewoon in een soort, dat als je, het, als je je ogen dicht doet, dat je voelt en ziet wat het is. Ja, yeah. Maar ook met maanlandingen. De Apollo. was het was? 13? Ja, 13. <laughs> ja. Alles eigenlijk. De, de eerste maanlanding op de, op de maan. En gewoon mooi. En het doe ik soms ook zelf. Dan maak ik wat die jongen zei van het, van het, van het boeddhistische. Dat. De boventoon. Dat, en dat kan is niet dus hetzelfde. Ja, wat vind jij zelf een heel mooi geluid? Of een geluid waar je heel veel herinneringen aan hebt? Het, het gekste geluid, ik heb het misschien een top 3, maar het wordt, het misschien, het wordt het misschien lang, maar ik, ga, ik schiet op. Hm. Want er zijn meer luisteraars die willen bellen. Uh, het, het, het gekste geluid vond ik in, uh, in Zuidoost-Azië, het, het, uh, de gekko, die maakt een geluid. Ja, het is een beetje een smakgeluidje. Nou, alsof, of alsof iemand zegt van. Weet je van. Ja, ja, jongen, jongen. Dat wordt het gekste geluid, maar het mooiste geluid is de gewone. Ja, ik weet niet of je dat zeggen mag, maar. Ja, de atoombom. Hè? Ja. Vol ja. Heb jij het gehoord? Ik ook niet. Maar volgens mij moet dat het mooiste geluid zijn wat je ooit kan horen. Hoe kom je daar nou bij? Wat Denk je dat ik, dat ik had gezegd? Het regenwoud? Of, uh, ik weet niet, maar waarom denk het je dat Waarom is dat zo'n mooi geluid als je het niet kan horen? En denk, als je het hoort, dan ben je alleen maar heel bang. Ja, maar als je naar YouTube gaat en uh, dan denk je van: uh, Godsdank was ik er niet bij. Ja. Maar volgens mij is dat het, het, het, het, het, het, het, overwe het, het meest overweldigende geluid. Maar het, het lekkerste geluid is natuurlijk een merel. Gewoon nu het lente wordt. Ja. En, wat, wat uh, en af en toe regen. En, uh, en of, of, of de kat die uh, miauwt, Dat zijn lekkerste geluiden. Maar het, ja, het mooiste geluid heb ik nog niet gehoord eigenlijk. Ja. Wat is jouw mooiste geluid eigenlijk? Want uh, ik ben nu anderhalf uur uh, <laughs> bezig. Maar wat, maar wat vind jij eigenlijk een het mooiste geluid? Hoe? Ja. Het mooiste geluid. Ja, ik heb wel gedacht aan associaties en niet zozeer aan, aan mooie geluiden. Um, dus als ik daarover nadenk. Tja. Mooiste geluid. Maar had je het van tevoren voorbereid? Of? Ja, ja, maar dan. Maar, dan, maar niet. Uh, maar wat ik zeg, ik, ik heb niet nagedacht over het mooiste geluid. Ik weet ook niet of dat bestaat. Maar. Het, um... Kijk, wat, wat mooie geluiden zijn, zijn dingen waar je prettig gevoel bij krijgt, waarschijnlijk. Gewoon een keer lekker. Op het strand liggen hoort de zee. Uh, dat is bijvoorbeeld een heerlijk geluid. Oh, maar ja, vogeltjes? Ja, wat, ik, wat ik zei, ik ben in Zuid-Azië. Ik heb het Chinese gezien, of de Pacific, hoe je het ook mag noemen. Nee, dat is, daar gaat niks boven, dat is waar. Oké. Okay, ja. Maar ja, van, echt van. Als je echt de number one wil weten, ja, dan, dan heb ik het niet gehoord, maar ik. Ja, ja, Volgens atoom. mij is dat de meest indrukwekkend geluid wat je kan horen is een atoombom. Ja, nou dat zou kunnen. Hé hey, um, Jasper, ik dank je wel voor het bellen. Hey, ik vond het heel interessant. Ja, en ik vind het nog ja, steeds goeie, interessant. Ja, blijf luisteren. We zijn hier ja, nog 35 minuten en 15 hey, seconden. Oké, okay, dank je wel. Doeg. Bye bye. Hoi. Hoi. Remco. Hallo, goedenavond. Hallo. Uh, wel... Het geluid waar ik het meeste uh, ja naar terugverlang eigenlijk. Dat nou. is het wegtrekken van een hondenkop. Wat? Het accelereren van een hondenkop, van een trein. Oh. <laughs> een T- of een M-spoor-trein uh, uh, van, van vroeger. Die, ja, je hebt ze nog steeds wel hoor, maar ja, niet meer de echte hondenkop. Maar het, uh, mijn oma die, kwam uit, uh, of die, die woonde in Arnhem. Ja. Uh, ik kom zelf uit Nieuwegein. En vroeger hadden mijn ouders geen auto. Ja. En dan waren we dus altijd van het openbaar vervoer af. En uh, de trein naar Arnhem, de Intercity. Uh, die ging meestal door naar Duitsland. Als je daarmee meebouwde, moest je extra betalen. Ja. Ja, we zijn Hollanders, dus dan gaan we maar met de stoptrein. Ja. En dat waren altijd hondenkoppen. Zeg maar. Hoe zagen die eruit met die, dan? Met die bolle neus. Je hebt zo'n, ja... Oh. Alle van die kleine raampjes. Ja, ja, ja. ja. En ja. dan die bolle neus. Beetje en je had ze vroeger ook. Ja, en hoe klonk dat dan? Ja, een beetje zo'n zo zoefend geluid. Je hoorde de, de versnellingspak, die hoorde je eigenlijk een beetje... Oh ja. Beetje, een beetje dat, dat wegtrekkende geluid. En dat hoorde je door de hele trein heen. Dat doe je heel goed. Ja, ja. Ik, het, het, het, het leuke was vorige week overdag. Ik heb nou nachtdienst, vorige week had ik dagdienst. Ja. Um, toen was er iemand uh, aan het woord. En dat was de oud-voorzitter uh, van de NS, zeg maar. Ja? En die kreeg dan een, een, een wedstrijdje voor. Daar had hij drie treinen. En dan moest je uitraaien welke trein het was. Die had hij toevallig alle drie goed. En één daarvan was die hondenkop. Dat geluid ervan. Ja. En ze lieten dat geluid horen en ik zat om meteen weer in de trein op weg naar Arnhem. Hmm. dat was ja dat Voor ons gezin was dat een dagje uit, met, met kleine kinderen dan. Hè. Wij waren dan klein, mijn ouders mee, en dan nog met railrunner kaartjes en dat soort dingetjes. Ja. Ja. En dan naar oma. En, dat, dat, en dan naar oma, en dat was, ja dat was, ik, ik doe nou nog wel, ik, heb een, uh, ik doe veel aan modelbouw. Ja. Uh, ik ga dan naar Arnhem, daar zit een, een hele grote speciaalzang, Wendink. Die, die doet niet anders dan modelbouw. Ja. Uh, ik weet niet of ik dat mocht zeggen, maar goed. Het nee, mocht Um, en dan hoef ik niet meer extra te betalen voor de Intercity en toch pak ik altijd de stoptrein. Hm. Want er zijn vaak nog wel uh, de hondenkop, en het is dan toch weer een dagje uit. Ik ga dan meestal ook nog even langs het huis van mijn oma, die is inmiddels overleden, maar eventjes er langs lopen. Uh, ze wonen, voor de mensen uit Eindhams, ze woont op de weg. en ik loop altijd via de Velpenpoort naar het huis toe. Dat is een goed half uur lopen. Yeah. Maar dat deed ik vroeger ook al, dus dat, dat, dat, dat brengt van, ja. gewoon herinneringen op dat, uh, ja. Hoe oud ben jij nu? Ik ben nu 32. Ah, oké. Okay. Dus ik ben misschien iets jong voor de gemiddelde luisteraar, maar <laughs> <laughs> ik, uh, ik vind het... Wel een fantastisch programma om te luisteren. Zeg. Nou, hartstikke mooi. Remco, ik ga jou ook bedanken, want uh, er wordt veel gebeld. Ik zei het net al. Ja. Dus, uh, maar je, je, je hebt het heel goed geïmiteerd. Ja, dank je wel. <laughs> hey, uh, blijf luisteren, zou ik zeggen. Bijna een uitstaan, pre prettige ja. nacht nog, hè? Dank je wel. Ga, ga ik ga voordat ik naar de volgende bellen ga. ga eerst nog even wat mailtjes bekijken. Dit zal Nora leuk vinden. Nora Romanesco, die komt zometeen. En iemand... Uh, die zegt, uh, wat ik mooi geluid vind, is de tune van Avro's nachtdienst. Nou, dat zal Nora misschien nog niet zoveel kunnen schelen. Maar ook vlucht in het verleden. Die, pi die piloot in contact met de toren. Ik heb me wel eens laten vertellen, ik weet niet of ik het mag vertellen... dat dat Nora's broer is die we daar horen. Um, even kijken, wat hebben we nog meer? Geluiden. Hallo Klaas. Uh, het geluid van een tram herinnert mij altijd aan mijn vader. Mijn vader was tramconducteur in Amsterdam... en toen ik als klein meisje wel eens met hem mee mocht... deed hij altijd of het niet mocht. Voor diegenen die het niet weten, een conducteur had een hokje achter in de tram en daar zat ook een voetenverwarming in en daar moest ik dan snel op gaan zitten als papa vond dat er controle kwam, want daar kon hij mij niet zien. Maar natuurlijk mocht ik wel mee, maar ik wist dat als kind natuurlijk niet en ik heb dus steeds dat prettige gevoel van spanning als ik een tram hoor. Mijn vader is er al jaren niet meer, maar de geluiden blijven en daardoor ook de herinnering. Goede uitzending verder. Mooi verhaal. Van Roelie Kuipers was dat. En dan hebben we Jos. En die zegt... Uh, het stemgeluid van Philip Bloemendaal... heeft voor mij nog altijd iets positiefs. Als we vroeger naar de bioscoop mochten... dan begon de voorstelling... Stefas met het Polygoonjournaal en met Philip. De reportages vertaalde. Verhaalden Vaak over Nederland en al zijn verschijningen. De Rotterdamse haven die nog meer schepen ontvangen had. De deltawerken, de bloembollenvelden, de kaarsmarkt in Alkmaar. Rokende schoorstenen en een nieuw fabriekscomplex was welvaart. Geen luchtvervuiling. Gastarbeiders waren bezienswaardigheid en de buurt stond klaar om hen te helpen. Philip was de opmaat naar een mooie filmmiddag en hij heeft mij de welvaart gebracht. Ben hem nog steeds dankbaar daarvoor. Een mooie nacht Jos. Uh, we gaan uh, zo meteen wat georganiseerde geluiden beluisteren, muziek dus. Maar eerst nog eventjes naar Vincent. Goedenacht. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, Vincent. Hi. Hallo. Um, ja, mijn geluid, of het geluid waar ik nog, nog, nog steeds heel veel herinneringen aan heb... is um, uh, het hangen van een, een houten bordje nuchter tegen de achterkant van een bed... Nou, dat heeft een verhaal. Ik heb yeah. uh, als kind, ik was negen jaar oud, uh, longtuberculose gehad. Ja. Yeah. En heb daarvoor moeten kuren in Dekkershal in Groesbeek. Je mm -hmm. hebt een jaar geleden. En je kreeg daar uh, onderzoeken. Onder andere de bronchoscopie. Nou, je wist natuurlijk van tevoren nooit, want je was kind... en het was een toch een behoorlijk lastig onderzoek, een vervelend onderzoek. Uh, wist je nooit wanneer je dat onderzoek kreeg. Ja. Yeah. Uh, de nachtzuster, die hing bij degene die dat onderzoek kreeg... Uh, een, bordje, een houten bordje met nuchter achteraan je bed. Dus een houten plank zat aan, aan dat bed. Ja. En daar zat een knop aan en dan werd met een touwtje dat houten bordje opgehangen. En dat houten bordje kletterde dan tegen, dat, um, tegen de achterkant van het bed aan. Ja. En dat geluid zal ik nooit vergeten, want dan wist je dat je een heel vervelend onderzoek kreeg. En dat je een tijdje niet mocht eten? En dat je niet mocht eten. Je moest inderdaad ook inderdaad nuchter blijven, want op dat bordje stond inderdaad nuchter. En dat gekletter van dat bordje, nuchter tegen die houten achterkant aan van het bed... Ja, dat, dat, dat uh, staat me nog heel erg bij. Ja. Omdat ik hem ook elf keer dat onderzoek heb gehad, uh, bronchoscopie. En wat is dat precies en... dan? Waarom is dat vervelend? Nou, kijk, uh, um, uh, tegenwoordig als je een bronchoscopie moet ondergaan... Dan gaat het met een flexibele buis hè? Die, die, die bericht alle, alle, alle kanten op. Maar die gaat je mond in en die gaat door je. Ja, die gaat je, die gaat je uh, mond in en dan komt die in je luchtpijp. Mm. En dat was, vroeger was het een starre buis. Dus uh, die ging dan de longen in de luchtpijp en men probeerde dan te kijken hoe het in de longen uh, was en er werden dan ook nog wel eens biopsen genomen om te kijken om het longweefsel te onderzoeken. Maar ja. nou, je werd vooraf dat je ja, plaatselijk verdoofd. Ja, met een bepaalde vloeistof. Uh, het onderzoek zelf, ja, dat, dat, dat, dat was verre van uh, prettig. Dat werd ook bij volle bewustzijn gedaan. En ik weet ook dat het tegen, tegenwoordig ook onder een, uh, onder een uh, roestje kan. Ah, ja, dan ben je een kind van 9 jaar oud. En uh, ja, dan, dan, dat was uh, niet prettig. Het enige prettige na het onderzoek was dat je een zakje erop kreeg... om de keel te verzachten. Hmm. Maar dat geluid, ja, dat, dat heb ik met, uh, met mensen nog wel zo. Ook met mijn uh, vrouw, van. Uh, dat vergeet ik nooit. En ho hoor je het nog wel? Is, is er wel eens een geluid dat erop lijkt... waardoor je die associatie meteen krijgt in de herinnering? Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Maar de herinnering aan het sanatorium uh, aan Dekkerswald... Uh, komt regelmatig naar boven. En het onderzoek, de bronchoscopie... want dat hoor je tegenwoordig wel eens van mensen... en ik werk zelf ook in de zorg. Je hoort dan wel eens van mensen dat ze een bronchoscopie hebben gehad. Ja. Nou, en het woord bronchoscopie associeert bij mij weer... Het geluid van, oh ja, dat bordje, mm. het uh, nugte wat achteraan de knop van uh, de houten beddenplank werd uh, ja. gehangen. Nou, mooi verhaal. Ja. Ik dank je wel, Vincent. Goeie nacht, hè? Ja, jij ook. Doeg, doeg. Doeg. Ja, dan nu de muziek die ik net al aankondigde. Het is Stef Bos met wat het ook is. Zijn het de ogen in een getekend gezicht? Misschien is het stil, onbereikbaar en ver. Zoals een wolk aan de hemel, een vallende stem. Of ze sluiten het op Ze noemen het hemel Of ze noemen het thuis Maar wat er ook is Wat er ook is Misschien is het samen Of is het alleen Het licht in jouw ogen Jij beweegt Misschien is het soms De ogen gesloten De handen gevouwen De armen geopend Wat het ook is, van Stef Bos, van het album Minder Meer, dat vorig jaar is uitgekomen. De vraag is, welk geluid roept bij u een bijzondere herinnering of een sterke associatie op? 0801121 als u wilt bellen. Voor de mailers casaluna.ncrv.nl En de twitteraars die kunnen uh, naar hashtag Casaluna. Even kijken daar is volgens mij niks bij gekomen. is nog iemand die over dat muziekje van Hilversum 1 nou heeft, van vroeger... En... Even kijken of er nog een mailtje is. Uh, ja, er zijn nog een paar. Hoi Klaas, voor, mijn, voor mij is onweer het mooiste geluid dat er is. Samen met de bliksem het meest mooie schouwspel dat er is. Vroeger was ik als de dood voor onweer. Nu ga ik er, als het even kan, op mijn balkon zitten. Zonder dus er. Nu ga ik, als het even kan, op mijn balkon zitten. Ik geniet dan van de symfonie van de natuur. Donder, regen en wind. Hoe mooi kan het zijn? Groeten van Ger. En dan... Hebben wij uh... <laughs> Tobias nog eventjes. Leuke uitzending, zegt hij. Dus schoot me nog wat te binnen. Bij het maken van films simuleren ze alle geluiden die je hoort. En er bestaan hele studio's voor die dat doen. Ik hoorde een keer dat het breken van botten wordt nagemaakt... door het knakken van een bevroren komkommer. Fijne nacht, Tobias. Uh, aan de telefoon nu Jan. Goeien nacht. Met Jan van der Geest uit Schiedam. Hallo. Hallo. Ik uh, wil in eerste plaats zeggen dat jullie... Een ontzettend leuk programma vindt hebben. Nou, dankjewel. En de associatie die ik heb uh, is met een heimachine. Een heimachine? Ja, het geluid oh. van een heimachine. Ik kan, ik kan niks doen. Nou, Zo nu en dan uh, hoor ik nog wel eens het geluid van een heimachine. En dan zit ik onmiddellijk terug in mijn jeugd. Ik ben geboren in 46 ja. En heb dus uh, heel veel heimachines gehoord in mijn jeugd. Omdat er toen ontzettend veel gebouwd werd. En nog steeds word ik daar vrolijk van. Ja? Ja. Waarom ben je er vrolijk van dan? Ja, dat weet ik niet. Oh, ik, we uh, maken je even vrolijk, hoor je het? Wat zeg je? We maken je even vrolijk. Oh, fantastisch. <lacht> ja, ja. ja. ja dat is een heel klein beetje surogaat, want Meestal stond ik er vlakbij en dan hoor je dat veel harder. Ja. Ja, ik weet niet precies waar je het mee te maken heeft. Een gegeven heeft, maar... paard, Jan, kijken dat wij normaal gesproken niet in de bek. Dus iets enthousiaster. <lacht> Ja, misschien moet je het dan harder zetten, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het is een heimmachine. En dat komt door het geluid en dat komt door het ritme. En ik, uh, ja, ik, zit, ik zit, als ik nog wel eens zo nu en dan dat geluid hoor, terug in mijn jeugd. En dat is ja, misschien wel een hele leuke jeugd geweest, dat weet ik niet precies meer. Ja. Maar uh, ja, dat heeft iets te maken met vooruitgang en met, met, met opbouw. En... Maar ben je daar als jongetje ook al mee bezig? Daar was ik mee, als jongetje, was ik daar buiten gewoon door geïntrigeerd, door heimmachines, ja. ja, maar ook door de vooruitgang? Die daar aangekomen is. Nee, dat, dat denk ik nu met terugwerkende kracht. Ja. Maar het had iets opbouwends, letterlijk en uh, overdrachtelijk. Maar is dat, uh, is, wordt er niet meer veel ge ja, Want Toen ik, ik had laatst een, ha een, of, nou, laatst een paar jaar geleden een uitbouw. Er werd ook nog geheid weliswaar dat met een klein apparaatje. Ja, precies. Dat is een heel ander geluid. Ja, ja, ook surrogaat. Ja, ook surrogaat, <laughs> ja. Ja, het ja, wordt zo geboord tegenwoordig, geloof ik ook. Maar... Nee, die ouderwetse heimachines met een soort houten blok en dan, uh, ja heel primitief, maar dat was een... Uh, ik vond het altijd heel fascinerend. Als geluid ook, en nog steeds. Nou, ja. ja. Maar je kunt het dus nergens meer uh, terug horen? Ik kan het nergens meer horen, nee. Ik heb het het laatst gehoord in, uh, in Rotterdam. Bij een, uh, een festival, en dat heette de Doos van Pandora. En daar was de hele avond door uh, het geluid van heimachines uh, te horen, uh, op de achtergrond van uh, bands die daar speelde. Ja. En ja, dus voor Rotterdam is dat natuurlijk al helemaal heel erg karakteristiek. Want daar is tientallen jaren het geluid van de heimachine ja. uh, te horen geweest. Dus je had een heerlijke avond toen? Ik had een heerlijke oh. avond, ja. ja. Jan, ik dank je voor het bellen. Oké. Okay. Goeien nacht. Succes met je programma. Dank je wel. Dag. Dag. Ben Lazes. Ben? Ja, Klaas. Met ben Lazes Amsterdam. Ben Laazes. Hallo. Klaas, ik heb twee... Hier. Ja, belangrijke geluiden toch voor mij, die regelmatig komt het altijd in mijn herinnering terug. Het ja. heeft alle twee, totaal verschillend alle twee met de lucht te maken. Ten eerste, dus aan het eind van de oorlog hier in Amsterdam, de tongetjes overkwamen. Die bommenwerpers, ja. die hadden zo'n zo brommend geluid. Het is specifiek, in een tijd terug hoorde ik, of het nou een, een, een demonstratie was, dat hoorde ik nog eens een keer in de lucht, ja. een aantal jaar geleden. Heel bijzonder geluid. En welk, welk en, gevoel riep dat op bij jou? Ja, dat, dat, dat hele oorloggevoel, hè. Dat is, uh, ja, dat, dat is een heel verhaal als je dat vertellen moet, de hele oorlog. Maar ik heb als ja, jong kind, was ik, uh, heb ik dat meegemaakt, die oorlog. Dat uh, mijn vader in het kamp zat, opgepakt was door, de, door de Duitsers. En wat ik altijd zeg, dat hij gratis logies en ontbijt van onze Oosterburen had. Mm. En dat ik nog een jonge jongen was daar thuis, nog een jong kind eigenlijk. En dat ik toch naar de gaarkeuken moest. Uh, uh, ...schildersoep halen, want mijn grootouders waren ook bij ons in huis... ...maar de warmte is ook te delen met elkaar... De ja. weinige warmte die er was... ...nou ja, dat soort, dat soort beelden... Er komt altijd, als, ik die, ...als ik daar aan die geluiden denk... ...dan komt het allemaal die, die, die, die beelden bij me boven. Ja. En dat is dus het ene deel. Ja, en het andere deel is als ik op de Schelling kom... ...of kwam eigenlijk moet ik zeggen, want ik kwam al 35, 40 jaar... ...en dan dat als je aankomt en je bent er even... ...dat je die nieuwe hoort... En dan ga je verder naar achter, naar de bosplaat. En dan komen die schoolexers erbij. Die wind die er altijd is. Dat is zo'n bijzonder geluid. En nu hoorde ik laatst... Nu hebben ze die nieuwe serie van Dr. D. Ja. Daar hoorde ik ook weer even dat geluid. En toen Eigenlijk voelde ik toen een beetje thuis op de Schelling. Alhoewel dat Vierland was bij zijn buren. Zelfde hoor waarschijnlijk. Ja, dat is, mm -hmm. ja, is zo'n bijzonder geluid. En Dat was altijd ook een hele goede tijd op de Schelling. Dus uh, vandaar dat het, uh, die, die twee... Ja, twee wezenlijk verschillende geluiden toch wel een heel bijzonder indruk hebben gemaakt. En, wat, en blijven maken. Wat deed jij dan uh, steeds op ter schelling? Was dat vakantie gewoon? Ja, kamperen. Kamperen, we kwamen regelmatig van eigen bedrijven. En dan ja, dat was het vaak druk en dan kwamen we al vier keer per jaar kwamen we op de schelling. Dus ook in de, in de winter met, met kerstmis, nieuwjaars in de zomer en soms een weekje in voorjaar en najaars. Maar, maar in, de, in de winter ging je ook uh, kamperen? Ja, ja, ja. ja. daar waren we dus uh, de mensen dus waar we altijd waren. Uh, toen wij gingen trouwen, toen, het jaar daarna gingen we kamperen ook. Dat was de eerste keer. En toen hebben we de kleinste camping op de Schelling ge gekozen. En er waren de negen tentjes die uh, konden staan. Oh, ja? En toen waren we de dan bij die mensen in huis. En want zomers gebeurden ze ook al aan, uh, aan mensen. Dus uh, verbouwde stallen, uiteraard natuurlijk. En uh, ja, daar waren we de dus, twintig. Uh, dat, dat was fantastisch. Ja, we hebben hele mooie vakanties. En in de sneeuw, daar hebben we nog foto's van. Dat je denkt, van, ja, dat doe ik helemaal niet naar, naar, naar, naar, naar een skigebied of zo. Het is zo fantastisch met die sneeuw en die duinen. Ja. En, en later gaat er ook een, een, een paardje, en namen we paardje mee. Dan, en dan gingen we met, met een aardigstleden, die we alleen. Nou, door de duinen heen, ja, schitterend, schitterend. Hm. Hele bijzondere tijd. En dan het geluid van die meeuwen dus. En dan die meeuwen, ja, en die, en die schoollex is erbij, weet je. Dat is dat gemengde geluid, en die volgens af en toe die eenden. Heel bijzonder. Ja. Nou Kater, Ben... nog even een vraagje. Jij hebt toch in de tijd dat interview met prinses Irene gemaakt? Ja, klopt. Ik, dat moet ik eerlijk, ik had het je altijd nog willen zeggen, want zou ik je nu dan doen. Ik vond het bijzonder, zoals jij dat deed, jullie waren gewoon met elkaar een symbiose. <laughs> jullie voelden elkaar zo aan, ik heb er onvoorstelbaar van genoten. Ah, wat leuk om te, te horen. Daar, ja, ik heb daar hele goede herinneringen aan. Ah, wat... En voor jou ook een heel goed beeld gekregen toen. Ik kende je niet, maar op dat moment, ja... Dat was voor mij dus de ja, Klaas Drupsteen die er stond. <laughs> nou, heel bijzonder was dat. Wat? En ik denk dat, je dat ook mooi, jij zelf ook mooie geluiden gehoord hebt. Ja! Ja! Zou ik daar eens iets over vertellen? Dat, dat is wel grappig. Nee, laat ik eerst zeggen dat het voor mij ook heel bijzonder was daar. Want wij waren daar op dat landgoed van de prinsessen in Zuid-Afrika. Ja. Maar dat weet je dus. Maar er was op een gegeven moment... Ik weet niet meer hoe die beesten heet. Dat waren marmotten. Ja. En, uh, en, en prinses Irene die had mij net een verhaal verteld over... Uh, kijk, ze wordt, wordt natuurlijk al heel lacherig over haar gedaan. Altijd hè, met die bomen en dat knuffelen ja, met bomen. Nou, en dat, is, dat is echt cliché. Dat is, dat is, dat is al lang niet meer. En zo. Maar ze vertelt wel een, een verhaal over een vogeltje... dat een keer in de, op, op de, hoe noem je dat, de vensterbank was uh, gevlogen... en dat ja. tegen haar begon te kwetteren. En, die, en toen had ze zo'n gevoel van dat, dat beestje heeft mij iets te zeggen. Ze wist niet zo goed wat. Ze, heeft, ja. ze, ze kon die vogeltaal niet. Ik kende die niet, maar in ieder geval dat verhaal vertelde ze. En toen, toen ging ik... Uh, op een gegeven moment was die cameraploeg was, uh, was, uh, uh, was op weg om allemaal beelden te schieten. Daar hoefde ik niet per se bij te zijn. Dus ik ging wandelen. En toen uh, liep ik daar door dat gebied van haar. En dan ging ik ergens op een rots zitten. Uh, bij een nog veel grotere rots. Waar, waar een soort grote marmotten in zaten. Ik weet niet meer precies hoe die beesten heten. Nee. En uh, ik keek zo een beetje uit over de land. En op een gegeven moment... Want eerst uh, had ik gekeken of ik die marmotten zag, maar ik zag ze niet. Op een gegeven moment werd er een heel raar uh, geluid... Uit die rots en ik draaide me om. En daar zat er zo'n grote marmot daar in Zuid-Afrika. Die keek mij aan en die zat echt. Er... Een soort geluid, maken. ik weet niet wat het is. En dat geluid dat ging steeds hoger. En dat beest ja. ging eigenlijk steeds fa fanatieker kijken. En ik zat te bedenken: van de prinses die had het over het vogeltje dat haar iets te vertellen had. En ik dacht: die marmot, of wat het nou maar was, die heeft mij iets te vertellen. Ja, ja. Maar dat is geen goed nieuws, volgens mij. Want het werd steeds. Uh... Steeds hoger, steeds van fanatieker. Dus ik denk, er is wat aan de hand met, met mijn vriendin of mijn dochter. Weet ik weet Ik werd meteen bang. Er was gelukkig niks aan de hand. Maar dat was een heel bijzonder geluid. Nu je het zo ze noemt, da is dat inderdaad wel iets... Ja, wat... yes, dat waarschijnlijk is een territorium of zo. Ja, ik denk... Ik weet niet wat ik het denk Ik ook Dat er een was voor hem misschien. Ja, hij keek niet heel vriendelijk. Maar het was, hij bleef heel lang zitten en kletste tegen mij. Maar goed, ja. uh, Ben, dankjewel voor het bellen. Ja. En, en bedankt goed, voor het compliment. de en alles. Ja, het beste hè? Nacht, toch, hè? Ja, hetzelfde. Dank je. Maria Hallo, met Marja van der Linden. Dag Klaas, ik woon in Lage Zwaluwe. Ja. Dat is een klein dorp. En het geluid dat mij altijd erg blij maakt is het geluid van de Zwaluwe. De gierzwaluwe. En ik woon hier nou zo'n ruim 20 jaar in dit dorp. Ja. En um, ja al die tijd heb ik bijgehouden wanneer de Zwaluwe weer terugkwamen. En meestal is dat eind april, begin mei. En dan noteer ik dat in een boekje. En als die zwaluwen dus ook laag over ons dorp komen, dan geeft dat mij het gevoel van de zomer komt weer terug. En het, het is een geluid dat mij erg blij maakt. En uh, ik hoor het ook wel eens in het buitenland, maar in mijn eigen dorp en uh, in mijn eigen omgeving en dan die zwaluwen weer horen, dat is voor mij uh, het ultieme zomergeluid. De, de, de zwaluwen klinken nergens als in laag zwaluwen. Zo is dat. Want, waar komt dat naam, die, die naam vandaan? Ja, um, er is ook een hoge Zwaluwe, dat zijn twee dorpen die vlak bij elkaar uh, in de buurt van Dordrecht liggen, bij Moerdijk. En ja, ik, ik denk dat het ook te maken heeft met, uh, met de vogels die hier uh, inderdaad uh, onder de randen van de, uh, ja, de dakgoten nestelen. Ja. En, um, ja dat was hier vroeger waren er meer van dat soort schuren waar dus ook de zwaluwen meer nestelden. Nu zijn ze echt uh, ja, wat minder denk ik dan vroeger, maar nog steeds in die tijd van het jaar als ze weer terugkomen. En gedurende de hele zomer uh, kan je ze hier uh, vrij laag overzien en horen scheren. En dat is dus een, uh, ja, voor mij een, echt een zomergeluid. Kan jij een zwaluwen nadoen? Nee, dat kan ik absoluut niet. Nee, het is. Uh, je hebt boerenzwaarliwe, die klinken anders. Maar die hierzwalen, we hebben zo'n zo hoog uh, geluid. Dat ook omdat ze uh, vrijwel hun hele leven in de lucht doorbrengen. hoor je ze ook ja, uh, van richting veranderen. En uh, als je naar ze kijkt, dan zie je ook uh, ja, dat ze uh, dicht, dicht langs de daken en dicht langs de bomen scheren. Maar ze, ja, ze zijn eigenlijk constant in de lucht. En dat, dat typische geluid, dat is iets wat ja, met niks te vergelijken is, hm. wat, uh, zover ik weet. Nou, mooi. Ja. Dus het duurt ja. nog een paar maanden en dan, dan hoor je ze weer. Precies. Daar nou, wacht ik al. Ja. <laughs> Aftellen, ja. Marja. Juist. Bedankt voor het bellen. Ja, graag gedaan. Goeienacht. Dag. Doeg. Corrie. Ja. Goeienacht. Goeienacht, met Corrie Vlumans. Waar ik altijd warm van word en je als je ergens in een stadje of waar dat ook het carillon hoort... Hmm. Dat geeft je een heerlijk gevoel. En, en dat maakt niet uit welke stad het is, als ze maar een carillon noemen? Nee, nemen. nou hoewel, vroeger logeerde ik vaak in uh, Haarlem, bij de oude Bavo, ja. in de Warmoestraat. En dan hoorde je altijd het carillon, dat vond ik altijd heel leuk, heel fijn. En, en heb je een favoriet deuntje? Nee, dat zou ik niet weten. Er zijn zoveel deuntjes. Ja, dat ja. weet ik. Ja. En, uh, en uh, kun je het gevoel benoemen dat dat bij je oproept? Ja, ja echt, iets, echt iets van vroeger. Ik weet niet wat ik, hoe ik het moet noemen, maar het geeft je een warm gevoel. Mij tenminste wel. Ja, oké. Okay. Ja. Mag ik nog wat zeggen? Ja. Je had het er net over die film van Irene. Dat diertje is, dat is geen mormeldier wat je dan zag. Nee, het was, het was iets als een... Uh, was hij een bergstreek? Een beestie of zo heette dat, geloof ik. Zo'n zo, zo, zo soort naam had het. Oh, nou, ik dacht aan een mormeldier. Uh, ja, dat dat je die heel moeilijk ziet. Niet, ja, iets. maar Laken. goed. Nou. Was... Ja, het schijnt dat die beesten die wij daar zagen. Dat, die, normaal gesproken kwam je, kwam je er daar heel veel van tegen. Oh, nee, dat maar wij, wij hadden een beetje pech. Want de mooie, om die laatste niet zo gauw zien. Nee, deze wel. Die, uh, ja. die bleef ook rustig zitten. Um, ja, ja nee. dankjewel. Ja, ja, bedankt voor het bellen. Goeienacht. Goeienacht. Uh, Isabella. Isabella. Is daar. Hallo Isabella. Ja, je spreekt met Isabella uit Voorburg. Ik hoorde net een ouder iemand ook over de oorlog spreken. Ja. En daar kan ik ook van meepraten, want ik ben dus 90 jaar. Zo. En wij moesten destijds onze radiotoestellen inleveren. En die verstopte je dan onder de grond of op een dubbele wand. Ja. En dan kwam op een zeker moment, weet je, hoe laat die uitzendingen kwamen uit Londen. Ja. En dan kreeg je twee gongslagen, bang, bang. En dan kreeg je een melodie van Beethoven. ta da, -ta -ta. Ta -da -ta -ta. Dit is Radio Oranje voor een Bevrijdend Nederland. En dan gingen we natuurlijk luisteren. En dan als dat gebeurd was, stopte je hem weer onder de grond. Ja. Want later gingen die Duitsers dat merken. En er kwam zo'n geluidje doorheen van toek, toek, toek, toek, toek, toek, toek, toek, toek, toek, toek, toek. En dan kon je niet meer luisteren. En ik studeerde toevallig of toevallig bewust Engels. En toen gingen we luisteren naar Robert Robertson en Philip Philipson. This is a Radio London World Service. En dan kwam er nog een geluid bij... Als je dan s'avonds, was het nacht, en dan hoorde je dus die, zo, die uh, zware bommenwerpers. En dat was zo'n eentonig geluid, dat is iets voor uw eerste gast. Ja. ja. Ja, ja, En dat hoorde je dan overgaan. En dan kreeg je, ja, het was niet zo netjes, maar toch een blij gevoel. Want ze gingen over je heen en ze gingen hun werk doen in Duitsland. Ja, ja, want dat vroeg ik me af. Daar krijg je wel een, een blij gevoel van dus. Ja. Dat is niet te geloven. Dat kan ik dan alleen maar beamen, omdat het natuurlijk een eentonig geluid is. Maar dat zijn mijn herinneringen. die ik Dus er zullen vele luisteraars bij nog wel, wel ja, kunnen beamen dat dit zo was. Hè? Ja. Maar als, als u nu Beethoven hoort en die, die beginklanken van, uh, ja. van die symfonie... Ja, dan denk je er toch nog wel aan. En dat was zo indringend. Hè? En dat was natuurlijk ook spannend. Want je moest dat stiekem doen. Maar ze hadden pijlwagens. En dan konden ze toch ongeveer pijlen uit welke straat het kwam. Dus je ging wel eens met dat ding naar de zolder... of je ging wel eens in de... onder de, de kelder, ging je luisteren. En dat was dus heel spannend. En dan later dat geluid van dat tjoeke tjoeke -tjoe -tjoe -tjoe -tjoe, daar hadden ze door. En toen gingen ze hem storen. En zo kwam dat dus dat je dan weer meer naar de Engelse radio, niet voor iedereen. Want dat was toen nog niet zo zo'n echte Engelse taal die iedereen nu beter begrijpt. En toen hoorde je later dan die, dat zoomen van die bommenwerpers. Nou ja, dat roept dan al die herinneringen in de afschuwelijke oorlog. Ja, toen was ik dus ook al, toen het afgelopen was, was ik uh, 22. Dus we hebben daar vijf jaar wel onder geleden. Ja. ja. En nu maar nee, dat zijn dan echte herinneringen die toch wel steeds weer bijblijven. Ja. Ja, want als je, als u, u bent negentig, zei u, hè, dan, dan heb je, dan moet wat je, dan, nou, ik, ik zit even te denken, u bent negentig, ja. hoeveel ja. geluiden je dan wel niet gehoord moet hebben, en hoe, hoe ja, Ja, ik heb al heel wat geluiden gehoord, maar omdat ik nu net iemand hoorde, dat is ook een ouder iemand, dat hoorde ik, ja. en ik denk, god ja, dan komen mijn geluiden ook weer bol. En dan vooral die bommenwerpers, hè? dat was altijd op het laatste, het laatste oorlogsjaar, mm. Ja. Nou, dat waren er niet een paar, maar dat waren er heel wat. Ik meen dat de Amerikanen s'avonds, en de Engelsen overdag of omgedraaid, dat weet ik niet precies. Maar s'avonds was dat een indringend, zoemend, zwaar geluid. En dat gaf, dan gaan ze weer, oh, dan gaan ze weer de zaak, gaan ze daar eens eventjes plat bombarderen. Ja. ja, nu klinkt dat natuurlijk hard, maar dat was toen, toen geweldig. Dat is wel goed. Wat, wat vindt u eigenlijk een heel mooi, modern geluid? Uh, modern, of leuk klein. of aansprekend. Nou, of... Ik ben helemaal niet zo van moderne muziek hoor. Nee? <laughs> nee, want ik denk wel eens... Uh, je hoort wel eens zo... Uh, of toch de radio als er zo'n tussenspel is. Nee, ik ben niet zoveel. Ik ben een liefhebber van Chopin. En dan toch wel dat dergelijke dingen. Die vind ik leuker. Maar ja, ja, in onze tijd waren dat allemaal... Uh, ja, noem dat maar... Uh, gezellige liedjes. En het is nu heel anders voor ons hoor. Is... Hm. Maar ja, wij passen ons aan hoor. We nee. luisteren wel. Maar het is niet dat ik zeg uh, dat ik daar nou zo vrolijk van word, nee. U klinkt toch nog vrij opgewekt en heel ja, vitaal. Ja, natuurlijk. Ja, ik kan er ook met alles meedoen. gelukkig hoor. Daar ja. ben ik erg dankbaar voor. Nou, en ik ben dankbaar dat u gebeld heeft. Ja, ik wens u nog een luisterrijke verdere voortzetting. Ja, die duurt niet zo heel lang meer, maar uh, toch bedankt. Nee, nou ja, het was luisterrijk. Ja, dank u wel, hè. Dag. Dag. Ja, want over vier minuten komt, Noora, die, uh, die ook iets getwitterd heeft, volgens mij... Uh, dat ze weer aan haar radioreis gaat beginnen zometeen. Goed, uh, nog één bedder, denk ik. Ed is dat. Goeienacht. Hé, hey, Nou, wat ik me herinner uit de jaren vijftig, dat was tijd voor opstaan. dat ging de radio aan. Ja. En om zeven uur begon te varen ja. met de rode haan. Niet elke en dan hoor je het kukelen he? en dan hoor je dat hele koor erachter. En dan wist ik dat ik me wit uit moest. Wat, wat zong dat koor? Ja, dat, ik weet niet precies hoe het de koor zong, maar het was altijd hetzelfde lied in. Is, als ik het hoorde, dan weet ik het wel weer. Was het, dat was toch niet de, de, de internationale of zo? Ja, ik om... weet niet precies meer wat. En daarna krijg je dan, voor iedereen die dan om acht uur naar het kantoor ging, dan ging ik de deur uit, dan krijg je dat uh, klassieke liedje met die tikmachine erdoorheen. Die met die tikmachine op, op, op maat meeging. Ik hoor nu Willem Breuker in mijn koptelefoon. Breuk? Nou, Ik hoor Willem wat zegt u? Ik hoor u goed. Ja, maar zeg zeg mij niet zoveel, eerlijk gezegd. Maar dat geluid, als je op moet, is nooit zo'n leuk geluid, toch? Nou, dat valt voor mij. Maar de collega die kan de telefoon, die herkende het meteen wat ik bedoelde. Van die tikmachine. Weet u dat dat dezelfde was die in mijn koptelefoon... Nou, ze zingt het nu even. Wacht, ik word ik van helemaal stil. Ja, ja, ja. Zoiets. maar ik hoor het van haar, hè? Ja, dat vond ik, uh, Ja, dat is me altijd bijgebleven. gebleven. En nou wat het gekken is, ik heb later een stel, een uh, huisje een, uh, vakantiehuisje in Staland uh, gehad en ze begonnen er ook een gewoon en plonk dat ik er weer op wakker werd. Hm, hm. Maar ik wil nog eventjes terugkomen op de, van die hele manier met het onweer. Ja. Nou, als je dat nog wel keer weer beleef, dat heb ik ook beleefd. Dan moet je die plaat nemen van Riders on the Storm van de Doors. Oh, ja. Riders dat is met die bliksem. Storm. En op het klassieke gebied, maar dan is het modern. En dat komt een beetje in de, in de sfeer van uw gast. Dat is namelijk de klassieke stukken van Van Jellis. Van Gelder. Van Jellis, ja. Van, van en, uh, je John van Jellis. Dat is de beste opgenomen plaat ooit. Ja. Dat is het Urd, Wind Fire Orkest. Frames. Als je die opzet, weet je niet wat je hoort. En, en uh, is dat officieel vastgesteld dat dat de beste plaat, plaat ooit is? Ja, daar hebben zoveel mensen mee gewerkt. Bij Lanko, Anga. dat is... Uh, in Den Haag, geloof ik, bij Ach, langsom. Dat is met een studio van een, meer dan een miljoen euro. AKI, Sony hebben eraan meegewerkt. Het heet dus uh, Frames, is de titel. En het heet het Earth, Wind Fire Orchestra. Als je dat opzet, lijkt wel of je een installatie met elektrisch, elektrostaten zit, Want je wordt helemaal meegezogen met die muziek. Ik vind het een mooie tip aan het eind van deze uitzending, ja, Ed. Ja, Mag ik je daarvoor bedanken? Ja hoor, tot je dienst. Een hele goede nacht nog. En, uh, ga, ga, ga luisteren naar uh, nachtvluchten, zou ik zeggen. Maar in ieder ja. geval bedankt voor het bellen. Ik ga naar mijn bed. Zo, je gaat slapen. Okay. Doei. Ja, uh, ik zie nog een paar mailtjes. Uh, ben van Stijn die zegt dat dat beest in Zuid-Afrika een cliff is. Dat zou heel goed kunnen. Zoiets was het wel, ja. En uh, we hadden er nog één van. Thea, als ik die nog kan openen. Ja. Het geluid van de ratelende ijzeren wielen... over de straatklinkers van de oude reddingsboot op Ameland... zal me altijd bijblijven. Het zal me ook altijd herinneren aan het verdrinken... van veel van de paarden die de boot voortrukken. Ik dacht in 1979. In dat jaar was het I Don't Like Mondays... het nummer 1 hit. Heeft heel veel indruk gemaakt op iedereen op Ameland... en ook op mij. Thea was dat. Goed, eh, ik ga nog even vertellen dat maandag... er een aflevering is van Casa met Helco Span. En dan gaat het over het Songfestival... Uh, ik heb dat ergens opgeschreven, maar ik weet niet precies waar. Oh ja, Sietse Bakker is dan te gast. En zometeen, ik zei het al, dan uh, hebben we Noora met nachtvluchten En dat begint met vlucht in het verleden. Ik dank iedereen voor het luisteren. Een prettig weekend, wat mij betreft. Tot volgende week, vrijdag. Dag. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. CRV.